Goedemorgen, straks Focus op de Wereld, waarin we vliegen naar Oekraïne en Indonesië. En ook, het is vandaag Wereldautisme Dag. We spreken met de Nederlandse Vereniging voor Autisme en met Jim Kluwel. Hij is autistisch en begeleidt ook autisten. Wat zijn de mooie kanten van autisme?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 Jan van Beest, hij woont in Oekraïne. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Juist een uurtje later. hè. Waar woon jij precies in Oekraïne en wat zie je als je naar buiten kijkt? Uh, het is inderdaad een uur later hier. We wonen in de stad Zhetomir. Het ligt 135 kilometer ten westen van Kiev. Dus vanuit Nederland ging ongeveer 400 kilometer over de grens. Als ik naar buiten kijk, het, uh, het schemert hier. Het begint al wat lichter te worden. En ik zie nog uh, restanten van sneeuw op daken liggen. En dat, uh, dat beeld hebben we ongeveer al vier maanden onafgebroken hier. Nog één keer, wat, wat zie je liggen? Verstond je niet nee, helemaal goed? Oh, sneeuw. Ja. En dat is al ja. vier maanden zo? Ja, het is al bijna vier maanden onafgebroken wit hier. Ah. En, en hoe is dat? Hebben jullie ja, daar veel last wij van? Ja, wonen hier nu 13 jaar. Dus het begint nu een beetje te wennen, maar het is, nog altijd, het is nog altijd lang en we zien echt heel erg uit naar het voorjaar. Ja, en, en hoeveel sneeuw ligt er dan? Uh, ja, dat is het lastig te zeggen. De, het laatste pak sneeuw dat gevallen is, dat is anderhalve week geleden. We zien ook een, uh, een hele zware sneeuwstorm, dat is op zich ook wel uniek voor, uh, voor Oekraïne zelf. Toen is er op meer dan een halve meter gevallen. Uh, Na nou, heel vorige week is het eigenlijk ah, nog uh, gevroren. Mm -hmm. En nu begint het uh, langzaamaan wat warmer te worden. Maar eerder die hele partij sneeuw is, uh, is weggesmolten, dan ben je wel een tijdje verder. En, en ontwricht dat uh, het dagelijks leven daar? Of dat ja, met name de sneeuwval. Uh, als er zoveel sneeuw valt, wordt sowieso niet zo heel goed gestrooid hier. Uh, en als er heel veel sneeuw valt, ja, dan kun je daar ook niet tegenaan. Dus er wordt hier veel meer gedaan met sneeuwschuivers. Ja. Uh, op dit moment zie je ook uh, allemaal vrachtwagens, en grote kiepwagens rijden, met sneeuw erin. Dus er wordt met eh, uh, ja, uh, materieel wordt uh, de sneeuw gewoon in vrachtwagens geladen en afgevoerd. Omdat ja, je kunt niet, ook niet eindeloos blijven schuiven. Want vervolgens worden de onbereikbaar en, en allerlei doorgangen. De sneeuw die wordt ook uh, gewoon afgevoerd. Nou, op het moment dat de sneeuw valt, is het vaak ook een chaos. Met name die, uh, die sneeuwbuien van anderhalve week geleden. Op een weg tussen onze stad en Kiev, uh, waar normaal gesproken echt Noord-File staat, stond nu 70 kilometer. Mensen stonden helemaal vast. Het leger was ook ingezet met zwaar materieel met uh, ja, tanks, gelijkende voertuigen, die vrachtwagens los moesten trekken. Dus het was... Uh, ja, zelfs voor Oekraïne hebben we een paar keer, ook eerder in het westen van het land, in de regio Lviv, echt zeer zware sneeuwval gehad. En ja, dat ontwikkelt het leven helemaal. Nou, ook ook het e is. economische leven? Ja, daar wordt toch niet zo heel erg naar gekeken. en. Anderzijds kun je er ook niet zo heel veel aan doen. Het, is, het zijn zulke enorme massa's, sneeuw die vallen. De eerste keer dat je het meemaakt, dan denk je, nou, hoe moeten we hier ooit doorheen komen? En uh, nu mag je erom als, als heel Nederland uh, naar één pakje sneeuw. Door Oekraïnse bril gezien. Uh, mensen kunnen hun huis niet meer uit niet meer naar hun werk. Ja, hier is dat eigenlijk uh, gesneden koek. En mensen die accepteren dat op de een of andere manier gewoon. En, ja, en kun je, je het gebeurt je... nou eenmaal in de winter. En het is ook koud. Kun jij het een beetje warmer uh, krijgen bij jou thuis? Ja, we hebben thuis. We, hebben, we zijn niet afhankelijk van de stadsverwarming. Terwijl we in heel veel flats. en een heel groot deel van de bevolking woont in flats. Die zijn we wel van afhankelijk. Uh, het, het is wel lang uh, koud geweest, uh, of onder nul geweest. Maar gelukkig geen hele extreme temperaturen dit jaar. 10, 15 graden, dat, dat is vrij veel voorkomend. En dan kunnen wij het gelukkig warm houden binnen. Ja. Ja. Dan gaan we naar Pieter van Dijk in Indonesië, ook welkom. Als jij naar buiten kijkt, wat zie jij dan? Het is nu bij jullie ongeveer 12 uur, kwart over 12 in de middag. Ja, dan, dan, dan uh, zie ik dat het hier slecht weer is. Ik ben net teruggekomen van een vlucht... waarbij ik niet naar mijn bestemming kon gaan vanwege het slechte weer. Het is donkere wolken hier, lage bewolking... Uh, sneeuw vind je hier alleen in de vriezer. Uh, het is buiten zo'n uh, 29 graden Celsius op dit moment... met een luchtvochtigheid van meer dan uh, 83 procent. Zo. Moest je daar heel erg aan wennen in, aan het begin? Ja. En uh, nog steeds eigenlijk, hoor. Het is... Uh, als je in het, in het Westen bent opgegroeid... in een wat uh, uh, gematigder klimaat, zoals bij mij het geval is... dan, uh, dan blijft het moeilijk. Ja. Je zei, ik moest vliegen, want jij werkt voor de MAF... Um, dat is een organisatie die uh, vliegt uh, op verschillende plekken om mensen hulp te bieden. Uh, wat voor hulp bied jij daar? Uh, wat wij uh, voornamelijk doen is uh, aan, de, aan de lokale mensen vragen wat hun uh, behoefte is. Uh, wat er dus gedaan moet worden per vliegtuig. En dat, uh, dat willen wij dan doen. Uh, daarnaast prioriseren wij uh, vluchten die door een kerk worden aangevraagd door de lokale kerken. En de vluchten die door de lokale zendelingen die hier wonen in dit gebied worden aangevraagd. Uh, en als er dan nog tijd over is, dan zou je ons gewoon kunnen vergelijken met een uh, mini-airliner, om het zo maar te noemen. Mensen kunnen gewoon tickets kopen en van A naar B gaan. Nou ja. En wa waarom uh, wordt er gevlogen? Uh, waarom niet gewoon vervoer uh, over de weg? Nou, dat is een vrij simpel antwoord, want die wegen zijn hier gewoon niet. Het, de, het oerwoud is te ondoordringbaar daarvoor. Ja. En uh, ik zou het niet in een percentage kunnen aangeven, maar ik weet wel dat het boven de 80% zit... van de plaatsen in de binnenlanden die uh, niet over de weg bereikbaar zijn. Die kunnen alleen te voet door het oerwoud uh, of door de lucht. Ja, ik, want het is dus oerwoud daar, onbegaanbaar gebied. Uh, dat het nut heeft wat jullie doen, dat bleek onlangs alweer, heel duidelijk... toen je een malaria-patiënt hebt geholpen. Ja, ja uh, vorige week was ik in de uh, uh, Bird's Head, wordt het genoemd, dus de andere kant, linksboven in, uh, in de kaart van Papua, het noordwesten. Uh, ik vloog toen vanuit Manokwari een aantal dagen, omdat uh, op dit moment geen MAF-gezin woont in Manokwari. Toen uh, was ik onderweg naar Messina, dus ongeveer uh, 40 minuten vliegen, vanuit Manokwari richting het zuiden. Dat is echt midden in de jungle, midden in het oerwoud, ook uh, zonder wegen... En dat was een persoon die had inmiddels uh, uh, vier weken malaria, zonder dat hij medicijnen had gehad. En het was nog een wonder dat hij nog in leven was, maar die persoon die was inmiddels uh, buiten bewustzijn. En uh, die hebben we toen uh, vlug geholpen in het vliegtuig. Dus uh, een paar vrienden en vriendinnen waren erbij en uh, die hebben we toen naar Manuquari gevlogen. Toen het moment daar was dat het vliegtuig zou opstijgen, het was klaar, de deuren waren dicht... Uh, besloot degene die meevloog naar Manokwari om hem naar het ziekenhuis te begeleiden... besloot dat hij dat toch maar liever niet wilde. Want uh, hij wist dat ik de volgende dag terug naar huis zou gaan en nabreden... dat betekende dat hij voor een maand lang in Manokwari zou moeten blijven. Hm. Dus toen ben ik... Ik uh, dacht, nou ja, goed, ik heb het begrip voor, maar laten we dan snel iemand anders zoeken. En toen hij eenmaal in zijn stoel zat, bedacht hij hetzelfde. Dus die is er ook weer uit geweest. En toen ben ik echt boos geweest op die mensen. Ik zeg, nou, moeten jullie ophouden? Er is hier iemand bijna aan het sterven. En nu gaat er iemand mee op dit moment. En uh, dan gaat de deur gewoon dicht. En dan uh, ...dan luisterden ze daarnaar en toen was er dus uh, iemand anders die was meegegaan. Nou, ik heb later gehoord dat deze persoon nog wel levend in het ziekenhuis is aangekomen... ...maar voor de rest stopt het dan. Uh, dat is dikwijls ook, uh, ja, dat is mijn aandeel van het werk hier. Ik, uh, ik ben zeg maar de ambulancechauffeur in de lucht, om het er zomaar te noemen... ...en ik weet uh, of die veilig bij het bij het, mm -hmm. uh, bij het ziekenhuis aankomt... ...maar wat dan voor de rest de uitkomst van het verhaal is... ...dat negen van de tien keer uh, blijft dat in het ongewisse voor mij. Ja, ja. dat is misschien soms ook maar goed... Ja, soms wel, ja. ja. Jan van Beest, in Oekraïne dus. Um, jij woont daar samen met je vrouw. Hoe lang al? Uh, ja, vanaf mei 2013. Vanaf mei 2000, Dus dat, wordt, uh, ja, dat is bijna 13 jaar. Ik. Ja, en ja. je kent dus beide werelden, Oekraïne en Nederland, als je zou moeten kiezen. Wat kies je dan voor? Voor welk land? <laughs> ja, ze zeggen hier altijd, je vaderland is je vaderland. En dat, dat, dat blijft gewoon zo. Ook al heeft, uh, heeft Oekraïne bepaalde dingen waarom je best hier zou kunnen wonen. En op dit moment voelen we hier ook op onze, onze, onze plek. Maar ja, sorry dat ik sluit aan bij het spreekwoord. Je vaderland blijft je vaderland. Je ja. roots liggen daar op dit moment. Ja. Ook uh, de, de familie en, en vrienden. Dus de, de verband daarmee is toch, uh, is toch het sterkst. Ja. Maar wat is een pluspunt, kun je een pluspunt noemen uh, um, aan uh, leven in Oekraïne ten opzichte van leven in Nederland? Nou, dan, dan bekijk ik dat zeg maar, helemaal vanuit mezelf, want objectief gezien is het niet zo positief, maar mensen zijn hier tamelijk ontspannen. Dus je, je vroeg bijvoorbeeld net ook al naar de economische schade, bijvoorbeeld in het verkeer. Ja, mensen zijn er allemaal niet zo mee bezig. En. Uh... Dat in Nederland heel veel mensen thuis zitten met, uh, met klachten van overspannenheid of burn-out. Uh, de druk op het werk in Nederland is gewoon groot. Ja. Je krijgt een goed inkomen, maar je moet er hard voor werken. En er wordt veel van je verwacht. In Oekraïne is het, is de sfeer gewoon een stuk, uh, een stuk ontspannender. Uh, het is een belangrijk verschil tussen de culturen de Nederland en de Oekraïense in Nederland. Ja. Het is toch een cultuur van, van prestatie, dingen moeten bereikt worden, doelen moeten bereikt worden. Uh, hier is altijd tijd voor een, uh, voor een persoonlijk praatje, dus de, de, de cultuur is zo meer relatiegericht. Ja. Dat is wel een, uh, ja, een mooie kant van dit land. Dus minder prestatiegericht, maar dat betekent niet dat jij daar niets doet. Waar hou jij je mee bezig? Uh, ik hou me bezig met uh, met name de, de vraag en aanbod van medische apparatuur. Uh, de stad waar we wonen is iets kleiner dan Utrecht. Die heeft drie ziekenhuizen waar we ons met name op richten voor de lokale bevolking. Twee voor de volwassenenbevolking en één ziekenhuis voor de kinderbevolking. En, ja, het, het systeem van de gezondheidszorg stamt eigenlijk nog uit de tijd van de, de Sovjet-Unie. Er uh, zijn nauwelijks uh, hervormingen doorgevoerd. Er uh, is dus ook helemaal geen goed systeem voor ziektekosten... En een van de dingen die daaruit voortsloeit is, is dat er gewoon praktisch geen geld is voor medische apparatuur. Mm. Uh, van beroep ben ik medisch ziekenhuistechnicus, uh, medisch, medisch instrumentatietechnicus. Dat betekent dat ik uh, in Nederland heb bezighouden met onderuit en reparatie van medische apparatuur. En dat raakte mij hier toen ik hier een keer in Oekraïne was. En ik probeer nu wat aan te doen om de, de kwaliteit en de hoeveelheid van goede medische apparatuur... ...op een hoger niveau te brengen samen met een van de Nederlandse stichtingen en een uh, Oekraïnse stichting. En hoe doe je dat dan? Uh, in de praktijk is het zo, uh, ziekenhuizen in Nederland zitten nog in een positie waarin ze uh, ja, apparatuur afschrijven om economische redenen En die apparatuur is nog heel goed inzetbaar en bruikbaar. Dan bekijk ik uh, bij die apparaten of ze in Oekraïne te gebruiken zijn... Uh, dus of mensen mee zullen kunnen werken, maar ook of verbruiksmaterialen in het land uh, beschikbaar zijn. Anders dan kun je nog niks met een apparaat. Uh, vervolgens, uh, in Nederland wordt het dan ingezameld, gaat het een keer uh, op transport. En dan hier houd ik me bezig met ingebruiknamen, uh, met, met instrueren uh, instrueren van het personeel die ermee gaat werken. En anderzijds komen er natuurlijk ook vragen met het Oekraïne zelf: dan heb je een bepaald apparaat. Uh, kun je daar aankomen voor ons? En in de derde plaats gebeurt het dat mensen in Nederland geld inzamelen... voor de gezondheidszorg voor een ziekenhuis hier. En dan kunnen we daar soms ook uh, hele nieuwe apparatuur mee kopen, lokaal. Hmm. En betekent dat dan een wereld van verschil? Worden daar dan echt levens mee gered, bijvoorbeeld? Uh, in enkele gevallen. Uh, de meeste apparatuur is toch van, uh, van diagnostische aard... Maar het is ook heel belangrijk dat je op tijd een diagnose kunt stellen. En uh, soms is dat levensreddend. Uh, in de meeste gevallen zal het gewoon gaan om een uh, ja, verbetering van de kwaliteit van de zorg. Uh, uh, concreet levensreddende apparaten zijn ook uh, zijn op de Oekraïne gegaan. Bijvoorbeeld tv voor de ambulance dienst. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk apparaten die, uh, die essentieel zijn op het moment dat iemand... Een hartstilstand heeft of op andere redenen de bloedcirculatie is verstoord, waardoor je iemand alle minuut een elektrische schok moet geven. Uh, daar is zo'n apparaat heel acuut, dus het levensreddend. En uh, er zijn ook morgen van die apparaten naar de, naar de, naar de, Oekra naar de Oekraïnse ambulance dienst gegaan. Ja, dan gaan we weer naar Indonesië, daar woont Pieter van Dijk. Ik had heel graag met jou besproken hoe daar in Indonesië wordt gereageerd op de grote nieuwsfeiten in het land. Maar het meeste nieuws bereikt het gebied waar jij woont helemaal niet. Hoe komt dat? Ja, dat heeft, dat heeft te maken met, met sowieso de fysieke afstand tussen Papua en de andere eilanden van Indonesië. Je moet weten dat Indonesië makkelijk 5.000 tot 6.000 kilometer breed is. En Papua, dat wordt... Uh, ...wordt soms letterlijk als een soort, uh, ja hoe moet je dat zeggen op een nette manier... ...als een soort wormenvormig aanhangsel gezien zeg maar. Uh, de meeste mensen die hier wonen, die, uh, de, de mensen uit Papua zelf zeg maar... ...die hebben nauwelijks uh, een emotionele verbinding met Indonesië vanwege de geschiedenis. En uh, de mensen die vanuit Indonesië hier zijn komen wonen... ...zijn meestal wel tweede of derde, derde generatie zelfs Indonesiërs... Die, uh, die nog wel wat familie op andere eilanden hebben wonen... maar voor de rest ook uh, er heel weinig contact mee hebben. Als je lokale kranten hier bekijkt... dan staat daar uh, zo goed als geen nieuws uit Indonesië in. Hm. En is dat ook omdat ze uh, ja, er niks mee te maken willen hebben? Nou, dat zou ik op de, op, niet zo op die manier zo scherp willen stellen... maar de motivatie en de interesse die is er gewoon niet voor. Nee, nee. En dus het is echt een apart uh, gebied binnen Indonesië? Ja. Ja waar je wel over ja, kan ja daarbij uh, geldt gewoon dat we gewoon aardig uh, achteraf wonen zeg maar, het is dus echt een uh, soms denk je wel eens, uh, we zitten in een uithoek van de wereld ja dat is ook een bergzaaim is waar je wel over kan vertellen is de houtkap in jouw gebied er is heel veel hout daar um, en er wordt dan ook veel gekapt ja dat klopt en dat zijn dan ook heel vaak mensen die vanuit het buitenland hier komen uh, met name Indonesiërs trouwens of ook, uh, ook mensen uit China die, uh, die hebben dan gehoord dat er hier in het oerhout in bepaalde regio's, uh, bepaalde boomsoorten groeien. Die uh, na infectie met een bepaalde schimmel een antistof produceren. En die antistof die zit vol met geurende stoffen. En die, uh, die zijn heel veel geld waard op de internationale markt. En die gaan met name naar China dan. Wat voor stoffen zijn het dan? En dan heb je het over... Uh, uh, ja, dus is uh, Gaharu noemen ze dat hier. En ik heb even een beetje verder uitgezocht wat daarin zit. Maar dat zitten dus de grondstoffen in om wierook te maken en om allerlei parfums te produceren. Hmm. Um, en dan komen er dus Indonesiërs of Chinezen, uh, Chinezen die komen dan hier naartoe. En die, uh, dat zijn echt businessmensen, om het zo even te noemen. En die uh, gaan dan naar de binnenlanden toe. En dan is het binnen de kosten keren, worden daar uh, hele grote stukken wordt er gekapt vanuit uh, van dat hout. En die worden allemaal afgevoerd naar de kust en dan per schip worden ze geëxporteerd. En uh, wat er dus heel vaak gebeurd is in die binnenlanden, uh, bijvoorbeeld bij een lokale plek, die heet Fauwi bij ons in de buurt. Dat is een uur vliegen vanaf Nabree vandaan. Het zit net noord van de bergketen op Papua. Ongeveer in het midden. En uh, daar is de lokale bevolking behoorlijk ontwricht door dit hele uh, verschijnsel. Omdat mensen dus uh, daar binnenkomen. En de buitenlanders beloven de Papua's, de lokale Papua's, een hoop geld. Als ze een dag mee willen helpen om te kappen en hout mm. te zoeken. En die zijn natuurlijk graag bereid om dat te doen. Omdat ze dan veel sneller iets kunnen verdienen dan op de traditionele wijze. Ja. Yeah de afgelopen paar honderd jaar zo hebben gedaan. in En wat is het effect op de langere termijn? Ja, het effect op de langere termijn, als je het heel kort en bondig samenvat... is huwelijken die ontbreken, verhoudingen tussen kinderen en ouders die verslechteren. Uh, mannen die worden heel erg lui omdat ze altijd gewend zijn... dat ze uh, overbetaald worden voor een paar bomen te kappen. En dan zijn ze met een uurtje of twee of drie per dag zijn ze ermee klaar... en dan hebben ze genoeg geld voor de volgende week, zeg maar... En dus zodra die mensen dan vertrekken en ze zeggen nou het, is, het hout is hier gekapt. Hè, dan heb je het over twee of drie, la, drie jaar later. Dan eh, zijn die mensen dus niet meer gemotiveerd om op hun oude traditionele wijze hun leven te voeren. En eh, spullen op te zoeken in het oerwoud om ervan te kunnen leven zeg maar. Hed, ja. Dus De hele maatschappij, de lokale maatschappij, de micro maatschappij of hoe noem je het ook weer. Is behoorlijk onterecht daardoor. Ja. En wat is de invloed op de natuur? Dat, dat klinkt niet als een duurzame manier van kappen. Uh, dit is absoluut geen duurzame manier van kappen, maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik hier uh, ook gezien heb dat uh, de jungle is hier zo wilderig. Ik denk dat het twee of drie jaar duurt en dan is het weer helemaal dicht gegroeid. En maar uh, dit, dan zijn die bomen er natuurlijk niet weer zo snel. Dat klopt, ja. Dat ja. is juist. Maar ja. daar kan ik voor de rest geen over doen omdat ik er geen details van weet. Er is schade, maar in hoeverre, dat weet ik niet. Nee. Ik sta er altijd verbaasd van hoe snel het oerwoud zich weer... Uh, Weer helemaal uh, een bepaalde plek overgroeit. Als wij bijvoorbeeld een vliegstrip hebben... en mensen die hebben besloten van nou, uh, het is niet meer nodig voor ons... omdat er dan bijvoorbeeld een weg is aangelegd. Hè, dat, is een, uh, dat hoor je wel eens, één een of twee keer per jaar. En dan duurt het uh, nog geen jaar en dan zie je vanuit de lucht... haast niet meer dat daar een strip was geweest hm. in het verleden. Papua is dus een provincie van Indonesië sinds 1963. Uh, maar wil nog steeds uh, onafhankelijk worden. Tenminste, een deel van de bevolking wil dat. Um, Betekent dat door die uh, stellingname dat er dan ook geen hulp is te verwachten van uh, de overheid? Of helpt de overheid juist wel om de natuur ook te behouden daar? Ik heb er nog nooit een voorbeeld van gezien dat de Indonesische overheid zich bekommert over het herstel van de natuur in Papua. Hmm. En, en hoe komt dat, denk je? Um, omdat... Uh, ja, dat vind ik een beetje moeilijk om dat kortweg uit te leggen, maar het is... Papua wordt vooral gezien als een, rand, een land dat heel rijk is aan grondstoffen. Goud en zilver en koper worden hier gedolven. Echt ja, Dat wil je gewoon niet weten met hoe grote hoeveelheden. En uh, uh, als je het aan de lokale Papua's vraagt... dan, uh, dan zeggen ze de Indonesische regering heeft daarom uh, Papua ingenomen En dat is eigenlijk de enige reden. Dat ja. is zoals men het ziet. En ik ben er ook bewust van dat het zal waarschijnlijk wat overtrokken zijn. Maar ik denk dat er wel een behoorlijk percentage van waar is. We praten zo verder, na Matt Simons.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 be waiting for you on the other side, on the other side. other side. Simons en With You. In Focus op de Wereld spreken we met Indonesië en Oekraïne, met Jan van Beest en Pieter van Dijk. Ja, Jan in Oekraïne, uh, we kijken even naar het politieke nieuws bij jou. Er is een uh, vechtpartij geweest in het parlement, maar ja, dat is geen uitzondering. Ah, volgens mij is Jan er niet meer. Hebben we nog wel uh, Pieter uh, aan de lijn? Ja, ik kan jullie nog horen. Pieter, dan ga ik met jou eventjes verder. Um, ik uh, begreep dat uh, jij wel koningin in de dag gaat vieren straks, 30 april. Ja, ja dat, uh, dit jaar wordt het voor het laatst dan, hè? Ja. ja. Um, dat hebben we tot nu toe elk jaar nog trouw gedaan. Hè? Want ik hoorde net ook in het gesprek met, uh, met Jan van Beesten... je bent en blijft een Nederlander, dat blijft <laughs> ja. toch je wortels liggen. Al hebben de kinderen dat minder dan, uh, dan uh, wij zelf... Maar het is voor ons altijd heel belangrijk om de kinderen in ieder geval... Uh, op de, goed op de hoogte te houden van Nederlandse gewoontes. Want uh, naar de mensen gesproken is het meest waarschijnlijk dat zij... als ze zometeen volwassen zijn in Nederland zullen eindigen, zeg maar. Hoe uh, mm -hmm. noem je dat? Uh, end up in the Netherlands. Dat mm -hmm. is Engels, maar in het Nederlands kan het dus niet vertalen, dat klinkt een beetje stom. Ik kan er even niet op komen. Maar in ieder geval, ze zullen waarschijnlijk in Nederland terechtkomen... en dan uh, is het wel goed dat ze wat achtergrond hebben. En een van die dingen is dus de koning in de dag elk jaar. Maar hoe vier je dat in Indonesië? Daar in de Rimboe? Uh, weinig verschil eigenlijk. Het is alleen uh, als je hier uh, ringrijden op de fiets doet aan BNA 5... dan zit helemaal <laughs> nat van zweep. Dat is het enige verschil. En Omdat geen rommelmarkt? De, doen we gewoon spelletjes. En, ja, wat zeg je? En geen rommelmarkt natuurlijk. Nee, geen okay. rommelmarkt. Nee. En, en de troonopvolging, uh, uh, kunnen jullie die zien daar? Via internet? Lijkt uh, me wel, nee, toch? Dat zou ik eigenlijk heel graag willen kunnen zien. Maar dat, uh, dat gaat niet lukken. Onze internetverbinding is uh, heel erg uh, traag. Oh. Het is... Uh, Ongeveer de helft van de snelheid van een ouderwetse inbelverbinding. Zo ah, Oké, okay. En de, dat is standaard? Uh, dat is vrijwel standaard en heel papoer. Ja. Jan van Beest in de Oekraïne, je bent er weer. We kijken even naar het ja. politieke nieuws bij jou. Er is, uh, zei ik net, een, een vechtpartij geweest in het parlement. Maar dat is uh, bijna meer regel dan uitzondering. Ja, je kijkt er niet zo van op als je zo'n ge geluid hoort. Het, uh, ja, het zegt gewoon iets over de... Mentaliteit die daar heeft. Voor mij zegt het ook iets over het niveau waarop mensen politiek bedrijven, überhaupt. Als je ja. er, uh, met woorden niet meer uit kan komen, ja, dan gebruik je je handen, maar blijkbaar. Maar hoe, hoe verklaar je dit, die cultuur? Um, ik denk toch dat, ja, met alle respect, maar dat dat toch niet, uh, ja, echt de, echt de mensen met echt politieke capaciteiten daar zitten. Er zitten vaak ook uh, mensen met allerlei belangen. Uh, zakelijke belangen, dus er zitten ook heel veel mensen die eigenlijk zakenman zaken zijn, zitten in het parlement. Hmm. Um, Puur voor eigen gewin? Die indruk bestaat heel erg. Schijnt het schijnt dat ook meer dan de helft van de Kamerleden miljonair is. Hmm. <laughs> Ik heb daar geen harde bewijzen voor. En het is natuurlijk ook een gerucht dat de mensen graag willen uh, verspreiden. Maar, maar terwijl, uh, terwijl, wat is het gemiddelde inkomen van uh, de Oekraïner? Uh, bij ons in de provincie ligt het rond uh, 200 euro per maand. Ja. En ja, er bestaat bij mensen ook een zekere afgang. Als je namelijk in Kiev komt, dan kijk je echt je ogen uit wat, uh, wat auto's betreft die daar rondrijden. Dus ja, je kunt wel begrijpen dat, op een of manier, dat er ergens iets niet, uh, niet klopt. Ja. Uh, tot slot, wat, uh, wat staat er voor jou uh, op de agenda deze week? Wat springt eruit? Uh, wat springt eruit? Nou, ik, ik moet nog wat, uh, wat zaken kortsluiten met betrekking tot uh, dat het apparatuur is aangeboden vanuit Nederland. Uh, bijvoorbeeld een apparaat voor uh, staaroperaties. Mm -hmm. uh, maar het is belangrijk om te kijken of het apparaat hier gekregen geëxploiteerd kan worden. Oh, ja. uh, het zou heel welkom uh, een apparaat zijn. Daar moet ik in ieder geval nog achterheen. Um, verder wat voorbereidingen treffen voor een uh, aanstaand uh, werkbezoek vanuit Nederland van de stichting. Even twee dingen die ik ja, hoor, ja. kan bedenken. En, en Pieter in Indonesië, wat springt er bij jou uit als jij in je agenda kijkt voor de, van deze week? Uh, deze week, ik ben zojuist de 50 uur inspectie gestart aan het vliegtuig wat ik vlieg. En uh, een van de onderdelen daarvan is de compressietest voor de motor. En ik heb uh, vlak voor dit telefoongesprek de compressietest positief afgerond. Ah, Oké, okay, gefeliciteerd. is weer uh, een hele week werk minder. Dus ik weet ah, ja. sowieso dat het nu geen twee weken inspectie wordt. Ja, uh, 50 uur, dat staat ervoor... Of hoe moet ik dat zien? Ja, elke 50 vlieguren moet een richting van ah, de map, okay. uh, op bepaalde onderdelen gecheckt worden. Ah ja, en, en dat gaat tot nu toe dus goed. Nou, ik wens je heel veel succes met, uh, met het vliegen daar, ja, ja. met het mooie werk. En uh, Jan van Beest in Oekraïne ook heel veel succes. Heel erg bedankt voor okay. jullie bijdrage. En uh, zometeen, het is vandaag Wereld Dag. Ten, Vega en Luca. Tijd voor focus op de dag. Het is vandaag Wereld Dag. Een dag waarop extra aandacht wordt gevraagd voor autisme. Een fragment uit een filmpje van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt, wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Ze hebben moeite om de details die zij waren. Uh, ik ben Isaac, ik ben tien jaar. Ik zit op 7 van de nieuwe egts Ik heb asperger, dat is een vorm van autisme. Ik ga via een andere ingang naar binnen. omdat ik, uh, omdat ik niet goed tegen de drukte kan. Dit is mijn plek. Hier is het Max. Daar is het Bas. En hier is het Ze zijn allemaal hele goede vrienden van me. En ik vind het fijn om naast te zitten. Ik zit al het hele jaar op dezelfde plek. Ja, omdat ik niet goed tegen veranderingen kan. En ik vind het ook fijn om hier bij te zitten. En eerst zat later. zat altijd, hier En ik zat eerst daar. Ik kan in paniek raken als ik iets niet snap. En als ik een opdracht niet snap, kan ik er niet aan beginnen. En als ik een goed uitleg over heb gekregen, dan kan ik hem heel goed maken. Klopt je planning nog? Hallo, ik ben Frederik. Ik ben... Jaar, ik heb autisme en ik laat jullie nu zien wat ik in mijn vrije tijd doe. Ik heb asperger, dat is een vorm van autisme. En daardoor word ik ja, snel geprikkeld. Dat is dat je heel snel zagrijnig wordt en heel snel ja, je aan iets ergert. Als ik boos ben, dan is het... Niet handig om dan de hele tijd te vragen van ja, wat is er en zo. Dan kan je me beter even met rust laten, want dan word ik rustig. Na dat ik les heb gehad, dan ga ik eh, soms met een vriend of vriendin spelen en ik heb ook vioolles. Ik weet niet of dat ook door mijn autisme komt, maar dat ik heel goed eh, de noten kan lezen ook dat ik daar veel meer op let en op kleine dingetjes. In focus op de dag. Aandacht voor de Wereldautisme-dag. En die is vandaag, straks spreken we met de organisator, maar eerst Jim Kluwel. Met hem praten we over de mooie kanten van autisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent verpleegkundige en uh, bent autistisch. En jij begeleidt andere autisten. Wat maakt dat jij begeleidt en dat jij niet zelf ook begeleid moet worden? Um, wat maakt dat ik niet zelf begeleid moet worden? Dat ik personen in mijn omgeving heb die mij um, optimaal steunen en uh, gebruik maken van mijn uh, talenten. En mij ondersteunen waar ik, waar ik dan weer uh, uh, hinder onder vind. En heb je een van je talenten ook juist te danken aan autisme? Ja, misschien ik, ik wel meerdere talenten. Ik schijnbaar alles wat, wat ik tegenkom. Oké. Okay. Behalve cijfers, zoals of Behalve cijfers. Van. Ja, want ik had je gisteren aan de telefoon. En uh, uh, toen uh, moest een telefoonnummer doorgegeven worden. En dan wist je niet. Ja. Terwijl het je eigen nummer was. Ja. Dat hebben maar mensen maar wel eromd, vaker natuurlijk. Ik onthoud allerlei feiten, wetenschappelijke uh, artikelen. Um, onthoud ik tot helaas in andere details. Wat soms vervelend kan zijn. Um, Waarom ja. vervelend? Uh, het hebben van, van te veel praten uh, data in mijn hoofd, dus, um, dat maakt soms dat ik uh, vol kan lopen. Hmm. Uh, dat, dat je hoofd, uh, ik weet niet of ik het voor kan stellen, dat, dat je steeds dat maar aan het denken bent. Een onderwerp en je hebt alle data van het onderwerp in je gedachten tegelijk. Ja. Dus dan als, ik, als je bijvoorbeeld denkt aan autisme, dan denk jij van alles tegelijk. Ja. En, en dan kun je niet mogelijk, daarmee stoppen. Uh, alle mogelijke uh, informatie daarover, ja, ja. En daar kun je dan niet mee stoppen, zomaar? Um, met hulp van de omgeving heb ik geleerd om te stoppen. Ik heb dan goede collega's bijvoorbeeld die, die weten op het moment dat ik te veel data geef te zeggen van... Jim, uitknop <laughs> en, dan, en dan weet ik dat ik uh, iets te veel informatie aan het ja. uh, geven ben. Ja. Jij ja. werkt voor Stichting Beschermd Wonen in Utrecht... en je begeleidt ja. dus andere autisten. Wat houdt die begeleiding in? Vooral zoeken naar wat ze wel kunnen. Um, helaas wordt veel autismezorg na de diagnose gericht op wat iemand niet kan. Ja. Dat is zonde, want ieder persoon met autisme heeft... Een of meerdere uh, zeer specifiek focusgebieden. En niet te verwarren met een zelant. Maar um, dat persoon kan het best functioneren op het moment... dat die focusgebied maximaal gebruikt wordt, optimaal gebruikt wordt... en dat de rest ondersteund wordt. Ik, kun je eens een voorbeeld geven? Nou, ik, ik, ik heb een paar cliënten die... die um, een brein bij voorbaat gaat alles ordenen in volume en gewicht, verdelingen. Maar je zou kunnen zeggen, ja, als de persoon enkel dat hoeft te doen... dan zou het de ideale laadmeester zijn voor een vliegtuig of schip. Of... Ja. Ja. Um, alleen dan heeft hij wel ondersteuning op allerlei andere gebieden... waar hij minder uh, uh, be bekwaam in is. Zoals? Um, ja, het, het simpelweg indelen van de dag... Ja, ja. Qua tijd, want dat is geen volume of, of, of, of gewicht. En daar wordt het dan ineens moeilijk. Het, het gaat om iemand, ontdekken wat iemand goed in is en, en waar hij daarin steun nodig heeft. En wat, wat doe je dan in dit geval? Hoe begeleid je in dit geval um, deze persoon? Ja, uh, concreet op dat gebied, op zoek gaan naar wat zou die wel kunnen doen voor opleiding. En dan komen we op een probleem gelijk. Yeah. Opleidingen die aansluiten bij een specifiek deelgebied. Um, een van de problemen van maatschappij is te veel generaliserend uh, talent. En te weinig ruimte overlatend voor uh, uh, specifiek vokaal talenten. Uh, tegenwoordig moet de boekhouder ook manager zijn. Mm. En, en de IT'er moet ook uh, sociaal... Uh, overweg kunnen met anderen in een grote kantoorruimte. hebben. Ja, terwijl autisten ja. uh, vaker juist één ding heel goed kunnen? Ja. Ja. Ja. En, en wat is dan uh, het, het meest positieve uh, aan het feit dat jij autistisch bent? Ik ben uh, voorspelbaar voor anderen. Voorspelbaar? Ja, voorspelbaar tot, tot soms in het, uh, in het absurd. <laughs> Um, mijn dochter van negen, die, die zegt altijd van... ja, ik kan het je vragen, maar ik weet toch wat je antwoord is. <laughs> um, Geef eens een voorbeeld dan. Uh, ik, uh, ik zal... Um, ik heb standaard antwoorden en standaard uh, uh, uh, uh, opmerkingen. Um, een voorbeeld... Ja... Um, yeah, uh, het is iets te vroeg op de morgen, op de yeah. morgen om <laughs> daarin te graven. Maar ja, um, yeah. ik ben voorspelbaar en, en, en wat dat betreft een betrouwbaar. Dat mensen weten um, waar ik ben, want ik heb een vaste patroon. Ik ben niet iemand die gauw uh, ergens naar een kroeg gaat naar het werk... of ineens spontaan mm. ergens... Mm -hmm. Aankomt, en, en hoe komt dat dan dat je zo'n vast patroon hebt? Omdat dat een van mijn kopingsmethoden is... om te zorgen dat mijn leven een beetje hanteerbaar is. Ja, anders het, dan word je te onrustig? Uh, um, als ik zou iedere dag opnieuw iets moeten bedenken om te doen... wordt het meer dan onrustig. Ja. Het wordt niet hanteerbaar. Ja. Dus je en, hebt structuur nodig? Ja, en ja. dat is de kunst uiteindelijk, is de punt te bereiken dat je die structuur zelf kan geven. Um, in feite als kind al toen ik uh, dwangmatig blokjes en boekjes ging ordenen, was het al een zoektocht naar structuur. Mm -hmm. En toen werd het gezien als gedragstoornis... en als, um, en, en als onwenselijk gedrag. Maar uiteindelijk was het een poging om mijn wereld te ordenen, ja. Beginnend met mijn blokjes en boekjes. En je bedoelt als je daarmee weet om te gaan, dan is het veel beter mee te leven? Ja, daar is tevens ook een hint in, in hoe kan je het leven van iemand met autisme uh, het meest helpen, is niet, niet structuren creëren, maar zoeken naar structuren die dat persoon van nature heeft. Ja. Uh, zoek naar klein, uh, uh, ik noem ze wel eens altertjes op het werk als ik het met collega's erover heb. Hoe noem je ze? Altaartjes. Ieder mens heeft dingen in zijn omgeving die ondanks al chaos gestructureerd zijn. Hm. En het zoeken naar die structuren, nee, naar die harde van structuur in, in chaos, niemands leven. Dat, of vragen naar hoe dat kind dat soort. ...dwangmatig dingen deed als kind. Dat, dat, dat, dat kan leiden tot een betere structurering of begrip... ...wat aansluit bij het individu. Laatste vraag. Uh, als er nou een pilletje zou zijn... ...waardoor je zou afkomen van, uh, van je stoornis van autisme... ...zou je dat nee. pilletje dan nemen? Nee. Want het is wat ik ben. Het is niet iets wat mij gevangen houdt. Het ben ik. Uh, acceptance is the cure. Acceptatie is de genezing. En wat vind jij dan in dat kader van Wereldautismedag? Uh, Het zou eigenlijk wereld, um, uh, uh, uh, Sorry, ha soms. Het zou wel Acceptatiedag moeten zijn. Ja. Dus, dus niet, niet op zoek naar een genezing. Okay. Maar nou op zoek naar acceptatie. Helder standpunt, wat ik zo meteen voor ga leggen aan uh, Stanse Fenderbos van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Jim Kluwel, dankjewel. Alsjeblieft. Sorry. Van Rand Collective Experiment samen met Audrey Assad. Het is vandaag Wereldautisme dag, een dag waarop er extra aandacht gevraagd wordt voor autisme. Wat staat er vandaag allemaal te gebeuren en waarom is zo'n dag eigenlijk nodig? Dat vragen we aan Stanse Venderbos van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, Paleis Hoesdijk is blauw gekleurd en een aantal andere gebouwen ook om aandacht te vragen voor autisme. Wat wordt er verder georganiseerd vandaag? Um, nou, er wordt vandaag en eigenlijk deze hele week ontzettend veel georganiseerd. Uh, allerlei activiteiten in het land. Uh, zoals voorlichting over autisme. Er zijn films, uh, informatie, markt, van alles. Een overzicht van al die dingen kunnen mensen vinden op uh, autismeweek.nl. Oh, het is een hele week. Het is een hele week. Ja, we hebben in Nederland eigenlijk van de dag gewoon een hele week gemaakt om uh, aandacht te vragen voor autisme. Ah, want één dag is niet genoeg? Nou, eigenlijk niet. En zo geeft het ook meer vrijheid voor uh, ja, allerlei instellingen die meedoen. Organisaties kunnen dan zelf die week iets uh, organiseren om aandacht te vragen voor autisme. En waarom is één dag niet genoeg? Nou, um, zoals Jim eigenlijk ook al aangaf, uh, die acceptatie van autisme dat is nog ontzettend belangrijk uh, om aandacht te vragen voor autisme. Ons thema is dit jaar aan de slag met autisme... Uh, we vragen aan aandacht voor autisme. Vandaag bijvoorbeeld uh, organiseren we een bijeenkomst voor grote werkgevers... om ook aandacht uh, te vragen voor autisme op de werkvloer. Omdat, zoals Jim uh, ook al aangaf, mensen met uh, autisme hebben beperkingen, maar hebben ook ontzettend veel talenten. Hm. En het is dus belangrijk dat je gaat kijken hoe je die talenten veel meer kunt benutten... en ook hoe je hun omgeving, dus de werkvloer, veel autismevriendelijker kan maken omdat je ziet dat uh, je vroeg van waarom is dat nou nodig. Omdat nog heel veel mensen eigenlijk daarin vastlopen om uh, bijvoorbeeld werk te zoeken of uh, werk te krijgen en te houden. Het is dus voor mensen met autisme vaak heel lastig. En ja, dat is een van de uh, dingen waarom we nog steeds heel veel aandacht willen vragen daarvoor. Dus, dus meer aandacht is uh, onder andere voor autisme op de werkplek. Ja. Uh, maar waarom eigenlijk? Is dat dan nog steeds zo'n probleem om, om aan de slag te komen als autist? Um... Nou, het vraagt uh, allereerst natuurlijk, zoals Jim ook aangaf, uh, allereerst moet je heel goed weten van wat is dan het talent van deze, wa wa wat zou iemand nou heel goed kunnen? En uh, daarnaast vraagt het ook echt, mensen met autisme hebben heel vaak juist begeleiding op maat nodig. Het moet gewoon toegespitst zijn op die persoon, wat die persoon aan ondersteuning nodig heeft. Uh, je kan niet zeggen van, oh mensen met autisme hebben dit nodig. He, hebben gewoon, als je maar zorgt dat dit en dit geregeld is, dan, dan gaat het wel goed. De, ze hebben altijd ondersteuning op maat nodig. Dus we vraagt het altijd op per persoon om uit te zoeken van, god, wat heeft deze, dan, deze persoon dan nodig? En daarom loopt het ook niet altijd goed. Omdat je gewoon heel goed moet kijken, wat heeft deze persoon nodig uh, om goed aan het werk te kunnen. Kun je dan zeggen dat mensen een verkeerd beeld hebben van autisme? Uh, ja, bij een aantal mensen bestaat nog steeds wel een verkeerd beeld. Uh, er is toen de film Rain Man geweest. En ja, dat is een hartstikke goede film geweest om aandacht te vragen voor autisme. Maar ja, daardoor bestaat bij veel mensen ook nog wel een heel beperkt beeld van wat mensen met autisme zijn. Ja, mensen met autisme hebben dus een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Mm -hmm. Zo zeggen jullie het op jullie website. Ja. Uh, veel mensen weten dat dus niet, of weten er niet mee om te gaan. Nou, wat, wat het probleem is, autisme is vaak een onzichtbare handicap. Hè. Je weet, als jij uh, iemand op een bepaalde manier ziet gedragen... weet je niet dat dat mogelijk met autisme te maken kan hebben. Dus ik denk dat dat het lastige is bij autisme. Je kan, en niemand heeft dat maar zo op zijn voorhoofd staan... Uh, ja, daarom, het, is, het is een onzichtbare handicap wat niet meer zo te zien is. Maar helpt dan zo'n week wel? Helpt het om Paleis Soesdijk in het blauw te zetten en helpt het om wat uh, films uh, uh, te laten zien in bioscopen of filmzalen. Nou, daardoor kunnen, als jij ziet wat, wat autisme kan betekenen... dan kun je het misschien ook beter herkennen uh, als je ermee te maken krijgt. Maar bereikt het ook dan de mensen die bijvoorbeeld uh, mensen met autisme kunnen aannemen? Mensen op de werkvloer? Nou, we hebben vandaag bijvoorbeeld een uh, grote bijeenkomst voor een aantal grote werkgevers, zoals Shell, KLM, uh, om aandacht te vragen voor ah. uh, autisme. Oké. Okay. En nieuws is uh, dat jullie een grote databank gaan creëren, vergelijkbaar met het tweelingenregister. Wat gaat okay. er precies gebeuren? Nou, dat is eigenlijk al gebeurd. We hebben Ondanks heeft de Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft een uh, enquête gehouden onder leden en niet-leden. We hebben dus zoveel mogelijk mensen met autisme en hun naasten, zoals uh, ouders of partners, uh, broers of zussen, proberen te bereiken om mee te doen aan onze enquête. En die enquête is gelijk de start geweest voor een uh, Nederlands autisme-register. Uh, mensen die daar aan deel wilden nemen. In de enquête werd dus gevraagd of je daar aan deel wilde nemen. En even kort, wat, wat gebeurt er met de gegevens die dan uh, daardoor worden gecreëerd, nou, worden verzameld? Uh, nou, doordat we nu gegevens, dit is eigenlijk de eerste meting in dat, uh, van een onderzoek. En daar kan dan onderzoek mee worden verricht verder? Ja. We moeten helaas afsluiten. Stansen Venables van de Nederlandse Vereniging voor Autisme... Hele goede week toegewenst. Het is dus Wereldautisme Dag vandaag. Wij zijn de volgende week weer. Zometeen met NOS Radio 1 -journaal. Dag.